Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Ja, dat is er. En dat is er. En dit hebben we. Ja, alles aanwezig. Ja, nou, dat wordt dan toch weer eens kijken. Het 37e jaar dat ik voor Zwarte Piet speel zeg. Ja, ik ben op mijn 11e begonnen. Ha, toen maakte hij je nog zwart met een uh, gebrande kurk. Een kurk op een breinaald, hield je boven een gasvlam... en dan schrappen wij, jongens. Oh, dan kreeg je er bijna niet af, vreselijk. Ja, ik ben het altijd blijven doen. Opgeklommen van hulpiet tot hoofdpiet, nou. Ja, machtig. Hè. Altijd die, die, die, die grote ogen, die bange ogen van die kindertjes. Heerlijke rol. Hè. Ik doe het zo vijf, zes keer per jaar... voor uh, vrienden en kennissen, uh, aan verwante scholen en zo. Machtig.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 Er zijn ook wel families waar ik niet meer kan komen. Hoor. Die zeggen, nee, we doen het wel met Sinterklaas alleen. Zwarte Piet kan niet meer. Mensen zijn zo serieus aan het worden. Dat is toch een leuke Hollandse folklore, niet? Ja, en er komen ook steeds meer echte Zwarte Pieten. Hè? Gekleurde mensen die dus voor Zwarte Piet spelen. Dat schijnt dan weer wel te kunnen. Hè. Maar eh, ik vind ze niet beter, hoor. Echte zwarte pieten. Ik vind ze niet beter dan blanke zwarte pieten. De kleur alleen al. Ik vind ze te licht. Nee. Ze zijn bruin. Ze zijn donkerbruin. Maar echt dat, dat, dat, dat lekkere zwarte zwarte zwart, dat zie je niet. Nee, en dan, uh, ja, dan het toneelspel. Hè? Kijk, je moet met je Sinterklaas moet je wat opbouwen. Hè? Dus uh, je bent te laat. En, uh, waar is de staf en het boek heb ik laten slingeren? Dat soort dingen. Nou zeg ik niet dat ze niet kunnen, die echte Zwarte Pieter. Hoor je mij niet zeggen. Hoor je mij niet zeggen dat ze niet kunnen. Maar het is net of ze niet willen. Hè. Of ze daar een beetje te trots voor zijn. Nee. Ik vind ze niet beter, hoor. Echte Zwarte Pieter. Ja. Ja, en daarom, hè. Volgens mij zijn het alleen de blanke Nederlanders... die een echt goede, oliedomme... Inkzwarte zwarte piet neer kunnen zetten. Nou, Eens even kijken of het nog weer lukken. Uh, o, Sinterklaasie, wat zijn we dom, hè? Oeh, is je zo dom. En we weet goed de boek vergeten, Sinterklaasie. Oh, wat is Pieter Knecht tot dom? Oh, wat een domme knikte, Sinterklaasie. Oh, zo dom. Oh, wat zit dom. Oe. Samen met Queen en I Want To Break Free. Pas wel een beetje bij hetgeen we erover afhouden. Een beetje uh, loskomen en eruit breken met die domme discussie over Zwarte Piet. Het is allemaal zo verschrikkelijk dom. Maar dit was wel een leuke van uh, Wim de Bee. En dit zijn de Trogs. Love is all around. Trucks met Love is all the round. Later is het uh, nog eens dunnetjes overgedaan door. Uh, uh, wet Wet Wet. Dit is Wouter Hamel met zijn nieuwe single Beautiful Misfits. En hier de vrijwilligersvacature van de week. When you start to play that part of the street where we... Met Beautiful Misfits. Ja, en ik had het u al gezegd. We gaan het hebben over de...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 Ja. ja luisteraars, we hebben vandaag aan de telefoon Katinka en Katinka die gaat ons iets meer vertellen over de vrijwilligers van deze week. Dat klopt toch Katinka hè? Dat klopt helemaal. Welkom in ons programma, goedemiddag en vertel wat, uh, welke vacature heb jij uitstaan en ga je toelichten? Um, wij hebben een vacature staan bij onze jeugdafdeling. Daar wonen jongeren van 16 tot 23 jaar met een uh, psychiatrische beperking. Ja. En, um, ja, zij willen graag de deur uit. En het maakt eigenlijk niet uit wat ze gaan doen. Lekker naar de bioscoop, een wandelingetje over het strand. Um, ja, verzin het. Ja, een beetje een museum of uh, een spelletje ja, doen prima, of wat dan ook. Dagje allemaal winkelen. Ja. Um, en... Ja, ze, vinden het, uh, ze vinden het ongezellig en wat lastig om alleen de deur uit te gaan. Ja. en uh, ja, Wij zoeken vrijwilligers die dat gewoon gezellig samen met hun gaan doen. En, en als je het hebt over die vrijwilligers, hè, wat, wat is dan jouw doelgroep eigenlijk? Want ik heb begrepen nu net van je dat het om jongere mensen gaat. Uh, ja. is het dan ook, uh, uh, uh, hebben jongere mensen dan ook de voorkeur om, om te begeleiden? Of maakt dat op zich niet zoveel uit? Nee, dat maakt op zich niet zoveel uit. Oké, okay. dus dat kan nee, uh, vanaf, uh, vanaf welke leeftijd moeten we dan ongeveer denken? Uh, vanaf 16. Vanaf 16 jaar, dus mensen vanaf 16 ja. jaar. En, en ja. in welke frequentie gaat dat? Of gaat dat allemaal in overleg? Ja, dat gaat allemaal in overleg. Maar ja. we hopen altijd wel dat een vrijwilliger in ieder geval één keer in de drie weken wil komen. Zodat er wel een beetje contact opgebouwd kan worden. Ja, en, en, en dat dus degene die, uh, die wat wil gaan ondernemen, ook weet dat ik uh, hè, dat hij dat ergens naartoe kan leven. Ja. Ja toch? Ja, inderdaad. Daar gaat het ja. dus om. Nou, een ja. hele leuke vacature. Hoe gaan uh, de mensen die denken van... nou, dat lijkt mij wel wat. Wat moeten zij gaan doen? Met wie gaan ze contact opnemen? Nou, ze kunnen met mij contact opnemen. Ik ben Katinka. Ja. En, um, uh, nou goed, het, de vacature staat op jullie website. Ja. Um, of ze kunnen mailen naar mij. Dat ja. is sportmaatjes. Ja. bestaat je R-I-B-W. Een streepje in het midden. kam.nl en dan, wat zei je? .nl Ja, ik heb dus uh, sportmaatjes... apenstaartje... r-i-b-w -B streepje. En dan? Kam, Karel Anton-Marie. Oké, oh, okay, Kam. Oké, oh, okay. die, die wilde ik even horen. Goed. Uh, dus, uh, maar de mensen kunnen natuurlijk straks ook... op onze site kijken. Op onze Facebook-site. Ja. En Dat is facebook.com ja. slash zandvoortluncht. Daar gaan wij de vacature ook op zetten. En hij staat uiteraard ook op vip-zandvoort. vip-zandvoort.nl Daar is hij ook op terug te vinden. Ja, nou, zeker. Katinka, ik hoop dat je heel veel aanmeldingen gaat krijgen... van serieuze mensen die, uh, die daar zin in hebben. Hè? Ja, dat hoop ik ook. Goed, van harte welkom. Mooi zo, maar goed om te horen. Katinka, bedankt voor je bijdrage deze week en ik wens jullie heel veel succes. Ja, graag gedaan. Jullie ook bedankt. Dankjewel, tot ziens. Dag Katinka, dag dag. ...en dat van Barry White. Uh, nou, nog één lekker plaatje... ...en dan gaan we weer even kijken naar het regionieuws voor vandaag. Dat is ook belangrijk natuurlijk. Dus even deze nog... ...en dan uh, komt Dolly weer aan het woord. Dan heb ik eigenlijk morgen moeten draaien deze. Ray Parker Jr. Met de Ghostbusters... We'll <laughs> Nieuws met Dolly <laughs> ja, Goedemiddag, luisteraars. Hier volgt dan een update van het regionale nieuws van donderdag 30 oktober 2014. Uh, even een oproep van Burgernet, daar beginnen we mee. Uh, er worden getuigen gezocht van een woninginbraak in Bennenbroek. Op de Bennenbroeker Dreef is vanochtend bij een woning ingebroken... en Burgernet is nu op zoek naar getuigen... Burgenet roept iedereen in de omgeving op uit te kijken... naar een blanke man met donkerblond haar. Hij draagt zwarte kleding, is ongeveer 1,80 meter lang... en opvallend is zijn grote neus. Een getuigen worden verzocht het alarmnummer te bellen. Het college van burgemeester en wethouders... heeft Ankie Griekspoor-Verdurmen benoemd... tot de gemeentesecretaris van Zandvoort... Anki volgt Frankrijk-Bijk op die onlangs is gestart als gemeentesecretaris bij de gemeente Velzen. Ankie Griekspoor heeft nu een managementfunctie bij waterschap De Vechtstromen... en zij heeft ervaring met fusies en samenwerkingsverbanden... iets wat in de beoogde samenwerking met Haarlem heel belangrijk is. Anki gaat officieel 1 december 2014 beginnen bij de gemeente Zandvoort... en vanaf 3 november is zij één of meerdere dagen per week aanwezig om zich gaandeweg in te werken. Op vrijdag 21 oktober 2014 kunt u www.omgevingsloket.nl niet gebruiken. Het loket is die dag uit de lucht vanaf 6 uur ochtends en is vanaf 3 uur middags weer beschikbaar. De wijziging voor vergunningvrij bouwen in de vergunningcheck wordt die dag op de productieomgeving van het omgevingsloket geplaatst, omdat deze wijziging op 1 november in werking treedt. In december ontvangen de laagste inkomensgroepen een eenmalige uitkering. Deze regeling is bedoeld als koopkrachtige moedkoming... voor mensen met een minimuminkomen. Een echtpaar krijgt eenmalig 100 euro... een alleenstaande ouder 90 euro... en een alleenstaande 70 euro. Deze bedragen zijn netto en belastingsvrij. Ga, u, ga naar www.laaginkomen.nl om te zien of u in aanmerking komt. U kunt dan een test doen en zo ziet u direct, direct of u recht heeft op deze, dit extra geld... en hoeveel u dan krijgt. Een 15-jarige jongen uit Heemstede had gisteravond tussen half tien en half elf... bij de Bosbeeklaan afgesproken met een onbekende die sigaretten van hem wilde kopen. Een jongen riep hem en toen de Heemstedenaar hierop reageerde... kwam er plotseling een tweede jongen bij... De jongens renden op de heemsteden naar af, duwden hem naar de grond en schopten en sloegen hem. Het tweetaal haalde zijn zakken leeg. Daarna moest hij een stukje met de verdachte meelopen en daarna gingen ze er vandoor. De jongen raakte gewond aan zijn gezicht en kaak en liep schaafhonden op. En de verdachte maakte onder andere geld en een smartphone buit. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden via 0900 8844... Het kan ook anoniem via de meldmisdaad-anoniemlijn 7000. -70 Tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, gisteren was het grijs en bewolkt. En uit die bewolking viel soms wat lichte regen en motregen. En de temperatuur steeg naar ruim 13 graden. Ook vandaag zijn er wolkenvelden, maar later op de dag zien we ook af en toe zon. Het blijft droog en er waait een matige zuidenwind. De temperatuur loopt op naar maximaal 15 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en bij een matige zuidenwind draalt de temperatuur naar een graad of elf. En dan morgen... Morgen zijn er flinke perioden met zon en het blijft droog. De zuidenwind waait over matig. En de temperatuur is weer erg hoog voor de tijd van het jaar. En deze stijgt naar waarde omstreeks de 17, 18 graden. Oh, jongens, wat lekker. Mag het maar pas morgen zijn. We gaan terug naar Ruud. En dat was Cat Stevens. Even nee, we de weinige keer dat hij een cover opnam. Maar wel ook van Another Saturday Night. Ja. Zojuist uh, had ik even contact met uh, iemand. En het leuke is dat ik volgende week donderdag... om deze tijd ongeveer... gesprek ga hebben met uh, Tol Schaapenzeel. De Toetsenman natuurlijk en leider van Kajak. Want de nieuwe cd komt morgen uit en dit is een nummer van de nieuwe cd. Premiere dus bij CFM. Cleopatra, the crown of ISIS. Hier is Kajak. My true feelings I keep hidden. She's a far too noble birth. There's no way that I would dare to tell her that I love her. She's so a kajak. I will do as I am bitten. I want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 I will follow. I am at her back and call. And as close as I will ever come to being her lover, I can ease her pain and sorrow. I can catch her, would she fall? She I can even take away. Leopatra, the Queen of Isis. Nieuwe cd, dubbel cd... maar liefst... van Kayak, Komt 1 november uit. Ik zei morgen... maar morgen is 31 november pas. Dus uh, dat uh, duurt nog even... Uh, dat wordt als, uh, pas zaterdag. 1 november komt die officieel uit. En uh, deze track stond al op mijn... prachtige music streaming. dus... Uh, en volgende week donderdag uh, in dit programma hebben we dus een gesprek over deze CD met Ton Scherpenzeel. Natuurlijk de componist en leider en toetsenist van deze nog steeds gigantische band Kayak. Volgende week dus in dit programma en, en uh, de week erop hebben we ook een speciale gast. Maar dat houden we nog even geheim dol. Dat gaan ah, we nog even niet vertellen. Spannend, hè? Maar het is wel leuk. We maar hebben ik dan het e zo graag Nee, nee we gaan het nog he? even geheim houden. Maar we hebben wel een superster in de uitzending. Over ja, twee echt een superster. ja, echt een superster. Wow. Hele, wow. Grote, wow. hele grote superster. Wow. Het is maar goed dat het onder schooltijd is. Want anders stond het hier vol, het met, stond er vol, gillende vol met gillende meisjes. Met gillende kinderen. Ja, ja, dat is ja. Echt. Nou, Maar daarom vertellen we het nog niet. Want uh, nee, hè, dat zijn we nog nee, even geheim. Ik kan lekker in mijn eentje gillen. Ja. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Wordt heel spannend hoor. Dus we hebben twee donderdag achter elkaar. Volgende week een telefonisch interview met Tons Scherperzel. En de week erop hebben we... Ook een hele beroemde gast. Ja. Nog een. Maar die komt naar de studio. Ook, ja, die komt hier helemaal zelf ja, in hoofd. En nee. dan doen we meteen maar een oproepje. Want mochten er meer beroemdheden zijn... die in ons onvolprezen programma... een kletspraatje willen houden... of over hun album willen hebben... dan kunnen zij natuurlijk contact met ons opnemen. Ja, bedenken. maar dat is dan wel voor het programma... stand voor Draai Door, hè, want... Uh... Het, uh, Mag gewoon. ook. Ja, dat, dat, dat is daarvoor, hè? Zandvoort. Eigenlijk wel, ja. Dus alle beroemdheden die iets leuks willen vertellen over <laughs> hun platen. Zandvoort draait door op vrijdagmiddag tussen 5 en 7. Ons live radioprogramma: Het Weekend In. En zo. En, uh... en dan zullen wij eens kijken of u door de selectie komt als beroemde <laughs> Nederlander. Ja. <De> <laughs> Hallo, sir. De -commissie. Ja, de groente. <laughs> nou, oké, okay, dat weten we ook weer. Morgen hebben we in ieder geval... Uh, wie hebben we morgen in dat programma? Morgen presenteert Charles Duijvert. Dat is ja, de zeker is. En, en uh, uh, wie hebben we in het programma morgen? We hebben morgen een zeer interessante Zandvoortse. We hebben in ons programma Mandy Schorel. Oh, oké. Okay ja nou, dat wordt hartstikke leuk, dus morgen, morgen ja. luisteren we tussen 5 en 7, eh, dames en heren, naar Zandvoort Draai door. En daarna gebeurt er ook iets, hè? Want daarna gaan we nog door met live radio. Het is niet te geloven oh. bij dit seizoen. Oh. Ja, morgen om 31 oktober, want daarna het derde sportcafé. Eh, oh ja. In het louis davids eh, Carré, daar zit een café in, ik ben even die naam kwijt. Maar goed, dat geeft niet. Uh, in ieder geval, wij zenden dat live uit. Dus tussen 7 en 9 uur kunt u dat uh, live volgen via CFM Zandvoort. Het derde Zandvoortse sportcafé. Is en, dat niet in de blauwe tram? ja ik geloof het wel ik geloof het wel het wel wordt in ieder geval gepresenteerd door Joop van Es Junior samen met Andy Houtkamp en Andy ja. Houtkamp is natuurlijk weer een presentator van langs de lijn van de NOS die is er ook en uh, nog een heleboel leuke uh, mensen Je kunt dat teruglezen en, op onze CFM app want daar staat het allemaal op en ja. ook beroemde Nederlanders hè? Ja. zijn er morgen ja, ja. oh, ook oh jongen, jongen, jongen. Oh. het is niet te geloven nee, oh. te geloven. nee oh, we worden zelf nog eens beroemd oh nou, zullen we dan nou maar weer even muziek draaien? Ja, een, leuk. Van een beroemde maar. kunstenaar. Ja, okay. een beroemde muzikant. Ja. Wie is het? Dat weet ik veel. Oh. <laughs> Womack en Womack. <laughs> Max nummer heet Teardrops ja en dan gaan we nog een oudje, lekker oudje draaien maar wat ik persoonlijk een van de beste platen vind uit de jaren 80. ik vind dit zo verschrikkelijk goed nummer, nog steeds uh, ja en dan ik al, heb ik het nog gisteren ook al gedraaid nou doe het gewoon nog een keer we built this city on rock and roll hier is Starship Kortgekomen natuurlijk uit de Jefferson Airplane. Ook zelfs met Gray Slick. Gezellig. En wat een wereldnummer is dit. Jullie weten dat ik niet zo gek ben op 80 jaren muziek. Maar over het algemeen. Maar dit vind ik toch wel een hoogtepunt hoor, uit die tijd. Echt wel. Prachtig. We built this city on rock and roll. Ja, yeah. Ik had nog een plaat klaarstaan. Maar daar hebben we helaas geen tijd meer voor. Als ik een midden afbreken vind ik ze zonde dus, een euh... Nou, beginnen we morgen dan maar weer mee. hè? Morgen is vrijdag, Halloween. Ja. Ik snap het Die Bart staat hier naast me. Die heeft zijn masker al op. Is een dag te vroeg? Ja, hij heeft geen gebak mee in de genomen, dus we zijn boos. <lacht> Bart boos. <lacht> Oké, okay, nou, het zit erop voor vandaag, eh, dames en heren. Eh, nog eventjes een eh, paar dingen natuurlijk vermelden. Hè. De CFM-app is vanaf vanmiddag weer verkrijgbaar in de Play Store van Google. Dus eh, dat is eindelijk eh, opgelost. dus er is eruit gegooid, maar vanaf vanmiddag staat hij er dus gewoon weer in. Dus je kunt vanmiddag eh, die app weer downloaden via eh, de Google Play Store. Jawel. En, ik, hoop dat en... ze, ik hoop dat ze dat met alle... Met alle apps doen, want staat die van mij er ook weer in. Dat is wel even leuk. ja dat zou mooi zijn. Ja. En we oh. hebben natuurlijk morgenochtend weer leuke televisie, hè? Ja? Porno? Ja. Porno? Ja, zeg. Het is toch ook niet te geloven, ja, hè? Om die uur ochtend zeker. Morgen op CFM uh, TV, opa's laatste nummertje. Het ruikt, het ruikt wel naar porno. Het gaat over harne, haringhappen. Oh. Ja. ja. In ieder geval vis. Um. Oh. Nou, morgenochtend is tussen 10 en 12 CFM TV en... Veel vis. veel vis. veel vis. niks aan te doen. Niks aan te doen. Nou. En wat gaan we straks? Naar ons, wat gaat er komen? Uh, Zometeen dus krijgen ontvloed. we de Heintje Top 40 winnen. De Heintje Top 40? Met die gebouwde hier op de slosser. je hebt echt de pest in dat je geen gebakje hebt gekregen. Tuurlijk. Mickey, Nee hoor, oh, mensen. Bart van der Meer er... straks gezellig. Met Matchbox. Oh. Ja. En daarna Hans oh, Wassenaar. Oh, is dat Bart van der Meer? Dat is Bart van der Meer. Oh, ik ja. dacht ja? dat Zwarte ja. Piet was je. Ja. Nou, we gaan eruit. Uh, zometeen dus uh, Bart met uh, Matchbox 51. Uh, die 50 uh, dat krijgen we nog wel een keer. En eh. Uh, en daarna Hans Wassenaar met, uh, met uh, bo uh, Muziek Boulevard Live. Wij gaan er gauw uit. Dolly, bedankt en uh, tot gauw. Tot gauw weer.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 Tegen Ada S, die terecht staat voor het vergiftigen van haar twee echtgenoten, is 20 jaar cel en TBS geëist. Ge ze zou haar mannen in 2004 en 2012 met medicijnen hebben omgebracht. Tijdens de zitting gaf ze toe dat ze een valse verzekering had afgesloten op het leven van haar tweede man. De Haagse borstendokter Rock G. is vrijgesproken. was twee jaar tegen hem geëist voor mishandeling en oplichting. Maar volgens de Haagse rechtbank vallen de fouten die hij als plastisch chirurg maakte onder medische exceptie. En dat betekent dat een arts ongestraft schade toe mag brengen aan een patiënt als dat nodig is voor genezing. Zijn patiënten hadden onder andere last van lelijke huidplooien en gezichtsverlamming na de operaties aan hun borsten. De nieuwe Zweedse regering heeft de Palestijnse staat nu ook formeel erkend. Minister Wallström van Buitenlandse Zaken zegt dat de Palestijnen aan allen internationale criteria voldoen. Er is volgens haar een land, een volk en een regering. Premier Leuven had vier weken geleden bij zijn aantreden al gezegd dat de regering Palestina zou erkennen. De, Hongaarse Unie, de Europese Unie erkent Palestina niet. EU-landen Hongarije, Polen en Slowakije doen dat wel. Maar het besluit daarover was genomen voordat ze lid werden van de... De EU. Medewerkers van het Zeenatuurbeschermingsinstituut Ecomare hebben op het strand van Texel een tropische kogelvis gevonden. Het is de eerste keer dat deze vissoort in het Noordzeegebied wordt gezien. Zijn woongebied is het tropische en subtropische deel van de Atlantische Oceaan en noordelijker komt hij zelden. Ecomare denkt dat de vis door een storm de weg kwijt is geraakt. Het weer, veel bewolking, vooral in het noorden en het oosten, motregen, in het westen en zuidwesten af en toe zon. In Groningen is het 12 graden, in het zuiden kan het 18 graden worden.